Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het personeel in ziekenhuizen mag elkaar gaan prikken. Het gaat om medewerkers op de IC's, de spoedeisende hulp en medewerkers. Het kabinet heeft besloten dat ook zij voorrang krijgen bij de inentingen met het coronavaccin. Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers is blij. Hij had het kabinet al gevraagd of zijn personeel eerder aan de beurt mocht komen. Ja, absoluut. Dat is fantastisch nieuws. Kijk, we hebben deze medewerkers op dit moment ontzettend hard nodig om de capaciteit in de ziekenhuizen op peil te houden. We zien dat er ook vrij veel in de afgelopen periode uitvallen, door covid. En dit kan helpen om dat aantal zo klein mogelijk te houden en dus capaciteit beschikbaar te hebben. Wanneer de eerste prikken worden uitgedeeld, dat is nog niet bekend. De Britse variant van het coronavirus blijkt inderdaad een stuk besmettelijker te zijn. Onderzoekers zeggen dat iedereen met die versie van corona... gemiddeld ongeveer een half persoon meer besmet dan mensen met normale covid. De Britse coronavariant is in Nederland bij 15 mensen gevonden, maar het kan zijn dat al veel meer mensen het hebben. De Franse politie heeft zo'n 1200 feestgangers een boete gegeven. Het gaat om mensen bij een illegale raveparty. Dat feest begon op Oudejaarsavond en omdat het er heel druk was durfde de politie niet in te grijpen. Vanochtend ging eindelijk de muziek uit, vertrekkende bezoekers werden opgewacht door agenten. En in de bekendste woonkamer van België wordt vanavond de telefoon weer eens opgenomen. Hallo met Gert. Ah, Maar Ma Samson en Gert keren voor één keer terug naar hun oude huis, dat speciaal voor vanavond opnieuw gebouwd is. Om te vieren dat het duo 30 jaar geleden voor het eerst op tv was, is er vanavond een special op het Belgische kanaal 1. En het is maar te hopen dat iemand boodschappen gedaan heeft. Hé, hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. mocht je nou helemaal nostalgisch zijn en het ultieme zondagochtendgevoel terug willen, morgen om 11 uur is het nog een keer te zien. Het weer dan nog, het is bijna overal droog, er staat niet veel wind, langs de kust is er wat kans op zon en het is vandaag een graadje of vier. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Het begin van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Een speciale uitzending. Vandaag het jaaroverzicht. We nemen de agenda van Albert Jan eventjes door in twaalf maanden. We zijn aangekomen bij maand september. Dat allemaal uiteraard in samenwerking met de Zandvoortse Courant. Toen jij even buiten aan het spelen was, jou, <laughs> zei ik trouwens tegen de luisteraars... Van, uh, wel leuk inderdaad om al die, uh, die dingetjes wat er in de maanden gebeurd is... om dat weer terug te horen. Ja, klopt. het is, ja. die, bedoel, het is een traditie die we wel jaren doen, geloof ik. Ja. Maar, ja, maar gewoon, uh, ja, ondanks inderdaad uh, dat er heel veel om uh, corona draaide... heeft de Sanfus er toch een uh, mooi verhaal van gemaakt.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 En ook dan om vier uur zal het tv-kanaal 40 switchen naar de nieuwjaarsreceptie, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dus de mensen die het gemist hebben, ja, die kunnen dan kijken. Om morgen om vier uur kijken. En maar mensen op de radio zou ik zeggen, welkom terug. We hebben nog vier maanden te gaan. Ja, en hoe is het met je stem? <laughs> nou, het gaat redelijk goed. Oké. Okay. Maar ik krijg wel ongelooflijke dorst. Ja, en die pech heb je dan weer, hè? Een ja. glaasje water hebben? Ja, nee, dat heb ik al geregeld. Okay. Nee, goed. Uh, de laatste vier maanden, september, oktober, november en december. Jaaroverzicht 2020. Dat allemaal in het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Dankjewel Albert-Jan. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio Tolweg 10a. Zfm-live.nl. En uiteraard ook de CFM-app. Ook uh, daar kan je gewoon klikken. En welkom scherm en dan kom je voorzelf op de livestream.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 Raadhuisplein in, in, in, de, in de vijver om het zo. Maar eens en die hadden een bekijks, dat wil je niet weten. Dat gewoon, de, een karakter Die denken van uh, welke belooters staan daar nou weer. <laughs> uh, nou, dat waren Roy en uh, Jelmer uh, Koper uh, van de Radio en van Zandvoort Insights. Ja, we hadden van de week een uh, nieuwjaarsbijeenkomst of oudejaarsbijeenkomst. En die ging via Zoom. En toen moest ik de hele tijd denken aan deze plaats.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 whole wide world when soon moonbeams dancing in the afternoon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 Ja, rond het strandpaviljoen de haven van Zandvoort... werd verkocht aan reisorganisatie Corendon. De overname kan niet los worden gezien van de plannen... die Corendon heeft voor een luxueus hotel op het Badhuisplein. Eerder dit jaar opende de reisorganisatie de Corendon Beach Club... op de plek van, van de voormalige strandtijd Barefoot Cottage. PVV-raadslid Marco Deen stelde vragen aan het college... over het gebruik van het onbemande tankstation op het circuitterrein... dat vroeger werd gerund door de familie Barnhorn.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 Het evenement Supercar Sunday, waar veel publiek op af was gekomen... moest halfwege door de directie van het circuit worden stilgelegd... omdat niet kon worden voldaan aan de noodzakelijke regels in, in zaken de corona. Uiteindelijk is de aftocht van de bezoekers in goede orde verlopen. Groeten uit Zandvoort, dat was de titel van de zomertentoonstelling van het Zandvoort Museum. Die omvatte een groot aantal anzichtkaarten van rond 1910. Gecombineerd met souvenirs en prachtige tekeningen van kunstenares Emmy Frug.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 En in 2020 hebben met behulp van, uh, van de luisteraars en uh, iedereen uh, hier in Stamfords. En Omstreken, en Omstreken. En Omstreken, uiteraard ook Harlem en, uh, en dergelijke. 105 honden, 247 katten en drie konijnen een nieuw huisje gekregen. Hartstikke mooi resultaat van het uh, we uh, dieren thuis.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 een beetje bezorgde blik in je ogen. Dan ben, je, ben je bang dat je niet, uh, of, uh, niet op tijd uh, klaar bent met de berichten? <laughs> nou ja, weet je wat? Nou, okay, deze plaat gewoon weg. Ellen Parsons Project voor je en hoor. Don't, uh, don't Me. We zijn toegekomen aan uh, maand 11 november. De burgemeester en alle betrokken ondernemers plaatsten hun handtekening onder een overeenkomst... die de eenmalige overwintering van de 23 seizoengebonden strandpalvillons mogelijk maakte.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 Zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, telkens als we stil zijn. Samen zijn.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 Zo begint het alweer een beetje donker te worden. Hè? Ja. No, Toch merk je al dat het alweer wat langer licht blijft. Dat wilde jij ook net zeggen, zeker hè? Ja. Oh. You're the Deanna Warwick and Friends, and that's what friends are for. Nou, we hebben inderdaad de twaalf maanden van 2020 met je doorgenomen.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 say